4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De regering van Mexico stuurt veiligheidstroepen naar de deelstaat Michoacán, waar wordt gevochten tussen gewapende burgers en leden van een drugskartel. De troepen moeten de veiligheid in het gebied in het westen van Mexico weer herstellen. De burgermilities hebben meerdere dorpen ingenomen en de lokale politie ontwapend. Door de uitzichtloze situatie gaan op steeds meer plaatsen in Centraal-Mexico... gewapende burgers de strijd aan met de drugskartels...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 de overheidsuitgaven. Hiermee kan de overheid in elk geval tot eind september blijven draaien. Vorig jaar oktober ging een groot deel van de Amerikaanse overheid nog dicht... omdat de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden... over de verhoging van het schuldenplafond. Na drie weken werd er alsnog een akkoord bereikt. Afspraken liepen tot 7 februari en daarom moesten opnieuw worden onderhandeld. Het wetsvoorstel is onderdeel van een tweejarig begrotingsplan... waarmee het congres vorige maand al instemde.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 Dit is de nacht met Maarten Hag. Zo is het. Goedenacht en mooi dat u luistert naar dit is de nacht. 14 januari is het 2014. Nou, komend uur praten we over spiritualiteit. De maand van de spiritualiteit is namelijk weer begonnen. Nederlanders staan bekend als nuchtere mensen. Hoe spiritueel is de Nederlander eigenlijk? We vragen het de mensen op straat. Meneer, als ik zeg spiritualiteit, wat zegt u dan? Niks. Niks. Niks. U, u heeft niks met spiritualiteit. Nee, dat zeg ik niet, meneer. U zegt, wat zegt u als ik zeg spiritualiteit, dan zeg ik niks. Ja, uh, maar als u niks zegt, dan zegt u ook iets, natuurlijk, dus in die zin. Nee, nee meneer, u probeert nu te verdoezelen dat u in mijn val bent gelopen. En nu probeert u mij in diezelfde val te laten lopen. Maar dan bent u al het verkeerde adres, meneer. Meneer, we, we gaan maar even op zoek naar iemand. Uh, oh, mijn antwoord, mijn antwoord was niet goed. Is dat het? U bent op zoek naar mensen. Oh, ik wil uw mening weten, maar oh, dit is een niet zo'n leuk antwoord, laten we ergens anders heen gaan. Meneer, Makkelijk, leuk beroep heeft u. Dat doen we leuk. helemaal niet, het is alleen niet zo ingewikkeld. Het is ontzettend ingewikkeld. Spiritualiteit is een ontzettend ingewikkeld materie-ding. Ik ben zelf namelijk paranormaal begaafd. U bent paranormaal begaafd, en hoe weet u dat? Nou, dat ik bijvoorbeeld nu al kan voorspellen dat dit interview niet langer dan drie seconden gaat duren. Meneer, luister, het stomprogramma. Wees het nu. Ja, pardon, mijn broodje te eten moet ook gebeuren in de nacht. Anders red ik het niet. Dit was natuurlijk ook de raadstaal. <kliek> Met uh, een, een, een grappige straatinterview. Uh, uh, uh, ja, spiritualiteit is heel ingewikkeld, zegt die meneer. Is dat zo, Bertilde? Um, nee. Bertilde van der Zwaag, theologe. Jij bent ja. mijn gast al afgelopen ja. uur, komend uur ook. Uh, zou ik nog maar even zeggen voor de luisteren die net inschakelt, Niet ingewikkeld, spiritualiteit. Het is een normaal onderdeel van het leven. Ja, het is eigenlijk iets heel gewoons, Is heel Ja, gewoons, ja. ja? ja. ja. ja. Want bovennatuurlijk uh, um, kan gauw voelen als zweverig. Ja, ik weet niet of het woord bovennatuurlijk zo goed woord is. Het is gewoon een onderdeel van onze gewone werkelijkheid. Ja. Okay. Dus het is eigenlijk niet iets boven ons, maar gewoon iets wat helemaal bij het leven hoort. Oké, okay. ook komend u ben jij mijn gast en gaan we het hebben over uh, spirituele, spiritualiteit. Wat is het en hoe helpt het bij lichte leven? Uh, uh, afgelopen vrijdag ging die maand van de spiritualiteit overigens van start met onder meer een, een stoomcursus zelfmedelijden, of zelfcompassie. Wat dat inhoudt horen we zo meteen van schrijfster, spreekster en coach Lisette het en uh, straks natuurlijk ook meer live muziek van Fabian. En we zijn nog steeds op zoek naar uw verhaal. Wat heeft u met spiritualiteit? Op welke manier helpt u dat om lichter te leven? Welke spirituele reis heeft u in uw leven afgelegd? En wat heeft u geleerd tijdens deze reis? Laat het ons weten. Bel ons op ons gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Stuur een mail, dat kan ook, naar nachtapenstaartje.eo.nl en op Twitter kunt u reageren met de hashtag Dit is de Nacht. Maar eerst is Cliff Richard hier met Walking in the Light. my feet oh, oh, oh. ever moving oh so deep Walking in the light, no fear of the night. Dat is eigenlijk wel een hele mooie samenvatting... van wat spiritualiteit voor mensen kan betekenen, Bert Hilde. Vind je niet? Ja, lopen in, lopen het, licht, in het licht en geen angst voor, het, uh, ja. voor de nacht. Voor het, het, licht, het licht verdrijft de duisternis, liefde ja. drijft vrees ja. uit... en dat ja. soort Klopt. teksten. Ja. Ja. Ja. Ja. Lichter leven. Ja, lichte leven, ja, want dat is natuurlijk het uh, thema van deze maand van ja. spiritualiteit. Ja. Ik vroeg je al uh, kort voor het nieuws, hoe helpt bijvoorbeeld mediteren jou daarbij? Ja. Daar had je weinig tijd voor, maar uh, ja. ik stel je die vraag gewoon nog opnieuw. Oké, okay. ja. Um, ja, je kunt gewoon tijdens je gewone dagelijks leven kun je mediteren. Bijvoorbeeld als je op de fiets zit, uh, bewuste wind voelen in je haren, uh, luisteren naar de vogels... Niet alleen fietsen om van A naar B te komen, maar gewoon heel bewust uh, in rust fietsen. En uh, ja, genieten van de natuur, van alles wat er om je heen is. En dan kun je het leven wat op je afkomt beter aan? Klopt, ja. En je, kunt, je geniet meer van het leven. Je bent rustiger, je staat meer open voor ook uh, mensen om je heen. Uh, je bent vriendelijker voor jezelf. Ja. Het is ja. gewoon een ander leven. Je geniet meer van het leven. Is genieten ook belangrijk in spiritualiteit? Ja, vind ik wel. Ja, het gaat er toch om, uh, je leeft maar één keer waarschijnlijk. En dat je een fijn leven hebt. Dus ook uh, heel belangrijk. Ja. Lisette het hoofd is uh, uh, onze andere gast dit komende uur. Zij hangt inmiddels al aan de telefoon. Goedenacht, Lisette. Ja, hallo. goedemorgen. Goed, goed dat je erbij bent. Ik ga je even introduceren, hoor. Jij schrijft al jaren over spiritualiteit. Dat doe je voor als happiness, volzin, het vermoeden. Van Annemiek Schrijver, hè. we hoorden daar eerder deze nacht... ze schreef diverse boeken over spiritualiteit. En afgelopen vrijdag was ze ook aanwezig... bij de aftrap van een maand van de spiritualiteit. Um, eerst even ingaat op wat net gezegd uh, werd. Vind jij dat ook? Is genieten belangrijk in spiritualiteit? Ja, maar ik zou, ook, ik zou die zongtekst uh, van daarnet ook kunnen omdraaien. Als je in het uh, duister loopt en niet bang bent voor het licht... dat is ook spiritualiteit. Hè? Want het gaat er natuurlijk vooral ook om dat je het leven... Accepteert zoals het komt, met alle ja, ja. dingen erbij. Dat bedoel, alle... Je, dat bedoel je met duister, dus de, zeg maar, de nare dingen die je meemaakt? Ja, ja, in de ja. nacht. De, de duister nou, van, van, de, van 23, zeg ik dan maar, als als en Christen. had weer uh, wakker moeten worden voor de EO en zo. Oh, de, die duisternis. <laughs> <laughs> nee, nou, nou, ja. ja. Is, is dat zo duister voor jou? Nou, Bidden dat is toch wel heel eventjes uh, <coughs> een dingetje. Dat okay. zal ik maar zeggen. Ja, ja. Nee hoor, een grapje. Maar, maar dank, gewoon, dankzij, alle, dankzij de spiritualiteit... Alle, uh, moeilijke dingen, die horen er verschrikkelijk bij. En um, als, je, uh, die, uh, als je dat niet wil zien, als je alleen maar alsmaar in het licht wil lopen... dan kom je niet ver met je spiritualiteit. Maar dat weet, uh, dat, uh, dat weet uh, mijn... Uh, de andere gast natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat is mooi binnenkomen gelijk, eh, Lisette. Ja. Want dat is, dat is nogal even een nadenkertje. Um, dus dus ik, ik ga hem even nog een keer herhalen. Dat we hem even goed neerzetten. Um, belangrijk bij spiritualiteit is dus, dus dat je juist de moeilijke dingen in je leven... Ja, omarmt, zeggen ze dan, toch? accepteert zoals komen. Ja. ja. Kan je er ook nog wat mee? Hè? Ja. Uh, als je ziek bent, kan je je afvragen: waarom ben ik ziek geworden? En dat ja. is iets heel gevaarlijks, een hele gevaarlijke kant ervan. Want je kan dat natuurlijk nooit voor een ander zeggen. Je kan nooit zeggen: hé, hey, jij hebt nu dit omdat je bent nou verkouden omdat je uh, jezelf, uh, omdat je te veel stress hebt. Ja. Maar je kan het wel voor jezelf bedenken. En je ja. weet misschien het antwoord ook niet altijd <tus> helemaal klip en klaar. Ja. Je kunt er wel over nadenken. Ja er zijn, er zijn ook, ja, er zijn ook mensen die zeggen van, uh, bij ziekte van ja, ik ben stilgezet door deze ziekte. En dat heeft me uiteindelijk iets gebracht. Maar dat kan je natuurlijk niet inderdaad voor een ander zeggen. Nee, dat is God, het God heeft een bedoeling met jouw ziekte of zo. Nee, dat zou heel naar worden. Heel heel akelig. En, ja. wat er, en bij jezelf, <coughs> sorry. Uh, is er ook nog ook een gevaarlijk kantje? Want uh, zodra je zegt, oh, het is dus mijn eigen schuld, dan wordt het ook weer akelig. Ja, ja. Goed, de, de kop is eraf voor wat jou betreft, Lisette. Um, maar ik wil even met jou toe naar wat jij afgelopen vrijdag deed. Want bij die aftrap van ja. de Maand van de Spiritualiteit gaf jij een stoomcursus zelfcompassie. Of in, in een rondrol. Nou, dat is eigenlijk niet, zelf, zo. Zelf, het nee, het is dat niet zo. Een stoomcursus lichter leven. Ja, oké. Okay. Maar het, het, het, het, ging, het ging over zelfmedelijden toch? Nou ja, kijk, dat zijn ook weer twee verschillende dingen. Uh, ten eerste zei ik toen... Um, uh, stoomcursus ligt leven. Dat is een uh, tegenstrijdigheid. Want uh, stoomcursus, dat betekent hard werken... hard bloederen, hard uh, studeren... Uh, heel keihard eventjes door persen, dan krijg je het uh, snel voor elkaar. Mm, maar als het gaat, gaat om lichter leven, dan kun je zo'n stoomcursus misschien beter overslaan. Want dan heb je dat alvast gewonnen, hè, in het lichtere leven. Dus dat was een grapje om mee te beginnen. En vervolgens zei ik, dat boek dat ik geschreven heb, Wie Domme Dingen Doet Wordt Wijs... dat gaat eigenlijk over zelfcompassie, al komt het hele woord er niet in voor. Ja. Ik uh, had dat eerlijk gezegd zelf ook nog niet... Uh, was het nog niet tegengekomen, dat woord, toen ik het boek schreef. Maar Want later voor, voor, wel... Voor ik, de goede uh, orde, dat, dat boek schreef hij afgelopen jaar, 2013. En het uh, ding trouwens ook mee uh, uh, uh, voor uh, een spirituele boek... Uh, ja. Dat is een verkiezing, hè? Tijdens Toom. deze maand. Spirituele boek Toom. van 2013. Wie domme ja. dingen doet, wordt wijs. Inzichten voor spirituele groei. En naar aanleiding van het boek werd je uitgenodigd om die, die uh, stoomcursus te geven. Ja. En toen heb ik dus gezegd, het gaat eigenlijk allemaal over zelfcompassie. Maar dat is natuurlijk ook weer iets anders dan zelfmedelijden. Je zou het misschien moeten noemen zelfmededogen. Mm het -hmm. is een beetje flauw om daar uh, zo uh, gedetailleerd op in te gaan. Maar zelfmedelijden... Ja, maar... Is iets van. Oh, wat ben ik zielig. Oh, nu ben ik een slachtoffer. Terwijl zelf mededogen uh, of zelfcompassie eigenlijk iets anders is. Dat betekent met mildheid naar jezelf kijken. Okay. En um, accepteren dat je het moeilijk hebt. Als op het moment dat je het moeilijk hebt. En dat klinkt als een open deur, maar dat is het helemaal niet. Want hoe vaak zeggen we niet ik voorop, hè? want ik ben heel erg uh, zo opgevoed van... stel je niet aan, uh, zeur niet, uh, denk positief, ga, uh, doe, ga, uh, ga iets anders doen... dan gaat het vanzelf over, zei ja. mijn moeder altijd, mm. bijvoorbeeld. Hè? Dus um, ontken je eigen lijden, ontken je eigen pijn. Ja, dat, dus met... zeg maar, de, de ouders die, die als je gevallen bent zeggen van... ach, het is zo erg niet, ga maar weer staan, die, die leggen daarvoor een basis... Voor, voor, eigenlijk wel, met ja, al he? hun goede bedoelingen. Je ja. zou moeten zeggen: Oh, dit is akelig voor je. Ja. En vervolgens kun je het oplossen. Hè? Ja. Kun je er iets aan doen. En eerst even je... er doorheen, eerst ja. even accepteren, ja. omarmen en dan weer door. Ja, in die volgorde. Dat, dat ja. is eigenlijk uh, de betere uh, nee. manier. Nee, neem ik mee dat, als jonge ouder. Dat geldt dus ook als je uh, teleurgesteld bent ergens in. Ja. Dus niet tegen jezelf zegt. Nou, niet kinderachtig doen, hè. Ik ga, ik ga nou niks voelen, want dat is alleen maar kinderachtig. Mm -hmm. Vaak uh, veroordelen we onze eigen gevoelens. En daarmee um, schep je een probleem, want ze gaan niet vanzelf weg. Ja. Ze gaan ergens anders zitten. Je wordt toch een beetje knorrig of je wordt uh, depressief uiteindelijk. Terwijl als je met mededogen naar jezelf kijkt en denkt... Jezus, dit is moeilijk. Ach, arme schat. Ja. <laughs> Gewoon zoals een klein kind troost, ook ja. naar jezelf kijken. Ja. Ja. Uh, dan... Kun je het beter verwerken en dan kun je daarna echt daardoorheen uh, komen. Dan no, noem je het woord troost. Dat doet me denken aan het essay. wat Arie Boms maar voor deze maand heeft geschreven. Hij vertelde ja, in Dit is de Zon. Leuk, zondag in dit zon Zegt u? Ik vond het hartstikke ja, leuk. Mooi boekje, hè? Ja, en, een want, boekje. Zijn verhaal is dus ook Zun. troost. Dus eh, troost heeft natuurlijk te maken met verdriet. Het toelaten van verdriet. Ruimte geven aan verdriet. Dat helpt bij lichter leven. Herken je dat? Precies, precies. Dat is eigenlijk precies wat ik beweer. Dus ja. niet uh, uh, eroverheen. En niet uh, altijd positief of niet meteen met positief denken komen. Van uh, het is niet zo erg en kijk naar, de, kijk naar het licht. Maar, uh, oh ja, dit is donker, dit is moeilijk, dit is zwaar. Ja. En uh, dat helemaal erkennen, ja, dat hoort er ook bij. Want. Daar is het leven uit opgebouwd. Je noemt al het positief denken. Dan moet ik denken aan de spiritualiteit in Amerika. Die trouwens ook doorklinkt in het blad happiness, moet ik zeggen. Waar je voor schrijft. Uh, The secret kennen we allemaal. Hè? Als je ergens in gelooft, dan kan het ook. Uh, ja. Dat hele sterke maakbaarheid denken in, in die stroming van de spiritualiteit. We horen soms ook verhalen. Uh, hebben we ook bij de EO in ditste dag wel een, een verschillende keren gehad. Van mensen die dood ongelukkig worden van die, van die ja, min of meer geforceerde zoektocht naar ja. geluk. Hoe sta jij er zelf eigenlijk in? Nou, ook zo, tenminste... Uh, ik heb een liedje geschreven. Dat heb ik ah, ook geschreven uh, in mijn... Uh, in, in, in mijn ja. Ja. Oh, okay. En daar is één uh, zin. Uh, weet je wat de secret is? Je, je kunt niet altijd scoren. Soms is het mooi, soms is het mis. Dat is ons aangeboren. Ja. Dat is okay. eigenlijk uh, de, de werkelijkheid en die secret. Het schijnt dat er nu in uh, Amerika therapeuten zijn die helemaal gespecialiseerd zijn... in het opvangen van mensen die de secret hebben geprobeerd en daarin gefaald hebben... en daardoor nog ongelukkiger zijn geworden dan ze al waren. Ja, want dat ligt het aan jezelf, hè? Ja, dan ligt het dus allemaal aan jezelf. En precies. dat is nog erger, ja. ja. Ah. Terwijl het leven moeilijk is. Het is gewoon moeilijk. Er zijn een heleboel dingen moeilijk. Ja. En ook, zelfs al heb je geen grote problemen, dan nog. Ouder worden is moeilijk. Uh, weet ik veel, alles. Een hele, heleboel dingen van het leven zijn moeilijk. En als je daar, als je dat niet ontkent, maar je, um, je, je maar tegelijkertijd zeg je ook niet, uh, dus ik mag slachtoffer zijn en daarin mezelf rondwentelen en de schuld geven aan andere mensen en een vervelend mens worden. Nee, het leven is moeilijk. Uh, ik sta mezelf bij, ik troost mezelf. Um, ik, ik geef mezelf een schouderklopje en dan kom ik er wel doorheen. Ja, oké. Okay. Nog, nog even dat, die vier regels van het liedje. <laughs> ja, ik vond hem mooi. <laughs> nou, het hele, het hele liedje begint met... Ik mag wel domme dingen doen. Um, ik mag ook wel eens falen. Soms voel ik me gewoon een oen... Ik kan niet altijd stralen en er is ook een compleet. Het hoeft geen het, ho, het hoeft geen fijne dag te zijn. Iedereen wenst tegenwoordig elkaar maar een fijne dag, Fabian is in zijn hoofd muziek. Fabian is hier als een muziek aan het maken in zijn hoofd zie ik. Ik ga er even op mediteren. <grijg> <en een melodie grijg> maar te maar jij hebt de melodie toch? Uh, de, de, de, kun je hem zingen dat refrein? Ja, ja, ja, Ik voeg daar mij, Lisette. Ja, ja, ja, zeker. Nou, dat liedje gaat zo. Ik mag wel domme dingen doen, ik mag ook wel eens falen. Soms voel ik me gewoon een oen, ik kan niet altijd stralen. En dan is het er fijn. Uh, wie domme dingen doet, wordt wijs, maar voor je dat weet ben je grijs. En dan die couplet. Dus er is ook één couplet van... het hoeft geen fijne dag te zijn. Iets kan ook wel mislukken. Soms krimpt mijn hartje van de pijn. En soms dan moet ik bukken. Ja, goed. Hebben en... We hebben nou bij, bijna het hele liedje gehad. Maar de, de, de, Precies, de, de, gedachte, fout, de ja. gedachte is duidelijk. Ja. Uh, maar op welke manier... Want het zijn nog twee verschillende dingen. lijkt mij dat je uh, accepteert dat je niet altijd uh, uh, succesvol bent. Maar op welke manier leer je van je fouten? Jij, persoonlijk, bijvoorbeeld. Uh ik leer van mijn fouten um, eigenlijk uh, op verschillende manieren. Ten eerste leer je natuurlijk in de gewone zin... ...hé, hey, dat kan ik beter niet meer doen. Mm. Dat is heel dom. Maar nou, ik zal, zal ik een voorbeeld geven, een concreet ja. voorbeeld. Niet Graaf. zo lang geleden, vorig jaar, toen heb ik uh, dure schoenen gekocht... ...van internet uh, voor mijn dochters uh, bruiloft. en die, uh, Dat waren hele dure Parijse merkschoenen, maar dan met korting... Ja. Ik werd verblind door het mooie plaatje en de korting. En toen bleken het eh, namaakschoenen te zijn uit China. Mm. En, en Dat was een verschrikkelijke teleurstelling. Ten eerste was ik bang dat ik mijn geld kwijt was. Ten tweede was het ook een klap in ons gezicht. Het was dus waar eigenlijk voor mijn dochter bedoeld. En we deden die doos open. En er kwam een stank uit van goedkope lijm. En er kwamen twee afzichtelijke gedrochten van schoenen uit. Ja. Die je echt niet aan je voeten wilde en, hebben. En je en... maakte die doos samen met je dochter open? Ja. Ach, wat um, een moment. Uh, toen, uh, nou ja, of ik had het open, maar ik ging naar haar toe en zo. En toen heb ik uh, me daar heel erg diep over geschaamd, ja. ten eerste. Want, um, jeetje, wat ben ik dom dat ik daar intrap, hè? Ja. Uh, toen ben ik het gaan uitzoeken, blijkt dat heel erg veel mensen daarin trappen. En uh, dat je ook je geld terug kan krijgen, want ik had mijn visa betaald... en die zorgen er dan voor dat je ja. je geld terugkrijgt. Maar ja. het, misschien wel het allerbelangrijkste was dat ik me ging realiseren... wat heb ik nou gedaan? Ik heb eigenlijk... Um, ik heb door mijn begeerte, doordat ik iets heel duurs voor minder geld wilde hebben... ben ik in contact gekomen met een wereld... Um, de wereld van... De, ik zag ineens voor me zo'n... Zo'n werkplaats in China waar ja. uh, ongetwijfeld jonge mensen uh, dag in dag uit die afrijzelijke schoenen staan te maken. Met ja. die de lijm. En uh, weet je wat, voor veel te weinig geld. Dat is nou ongetwijfeld ook iemand die daaraan verdient. Maar er zijn ook mensen die daar onder lijden. Maar dat geldt misschien en... voor jouw merkschoenen ook, toch? Zeg je? Dat geldt misschien voor de merkschoenen die je eigenlijk had willen kopen ook. Nou natuurlijk. Ja. Wil, het geldt voor alles wat, uh, wat in China wordt gemaakt onder, en, en Thailand ja. en weet ik veel Turkije Maar, maar het allemaal gebeurt, do door onder die lijmlucht... die onder omstandigheden. Door die lijmlucht werd je daar eigenlijk aan herinnerd. Ja, dat heb je ja. goed gezegd. Het was eigenlijk die lucht waardoor ik dacht, je zou dat maar moeten doen voor ja. je werk. En heb, heb je en, op grond daarvan ook besloten dat je het anders gaat doen? Nou, in elk geval dat ik. Uh, in elk geval heb ik toen die laten binnenkomen. Het is eigenlijk onze begeerte, mijn begeerte... die zorgt dat die hele wereld bestaat. Ja. Op die manier. Dat Voor een dubbeltje die, dat op de eerste rij die... willen zitten en, staat, en zo. Die ja. En die fraude uh, en die uitbuiting en zo. Ja. Dus... Um... Ik kan niet zeggen dat ik daardoor in één klap een ander mens ben geworden. Maar ik, ik, heb wel, um, ik heb wel heel veel minder spullen gekocht daarna. Het okay, nou. is echt zo. Komt komt ja. ook door de crisis en zo. Maar ja, ja het, het, het, het helpt je gewoon bewust worden. Ik ben niet alleen op de wereld. Ik, ik, vind, het een, uh, ik vind het een mooi voorbeeld, Lisette. Nou, hey, blijf er nog even bij. Uh, we willen er zo meteen ook belles bij halen. Die hebben misschien nog vragen voor je. Uh, en ik wil zo meteen nog even nog wat meer van je weten over spiritualiteit. Um, even kijken Ja, nee, we gaan zo meteen de bellers erbij halen ik wil eerst nog even uh, naar muziek daar is het wel weer de hoogste tijd voor uh, blijf bellen overigens 0800 1121 als je mee wilt praten over spiritualiteit dan geven we daar zo meteen weer ruim baan aan want we zijn benieuwd naar ook uw verhalen uh, uw ervaringen op het gebied van spiritualiteit en hoe dat u helpt bij, bij lichter leven 0800 1121 Fabian, wat gaan jullie spelen? Ja, nu uh, ga ik um, Spit That Blues spelen. Waar we het net al over hadden. Nu komt de rap. Ja, ja. Ah, nou ja, de combinatie van... Uh, het is een ode aan de oude blues. Oh, oké. Okay. Ode aan de oude blues. De ode aan de oude maar blues. Maar er zit ook Want Dat een is eigenlijk de reden waarom ik in de muziek ben gegaan. En waarom ik altijd zal blijven. Ja. Met een hiphop uh, sausje. Oké, okay. nou ik ben ontzettend benieuwd. Ja. Hier gaan we echt zeg maar al die, die, die blend beleven van jouw muziek. Ja. Nou, tof. Ik ben heel benieuwd. Wilt u overigens de, de EP van, van Fabian winnen? Dat kan. Beeld dan even naar nachtapenstaatje.eo.nl Vermeld dan uw naam, adres, telefoonnummer... en waarom wilt u deze EP graag aan uw collectie toevoegen? Waarom wilt u daar thuis ook van kunnen genieten? nachtapenstaatje.eo.nl Naam, adres, telefoonnummer en motivatie. Hier is Fabian met Spit That Blues. Well, well, my oh my, hip hop is taking over my mind Lord, what to do if your heart keeps beating on the rhythm of blues? Shoes that I'm wearing for a while now seem to come loose and I take them off I choose To continue barefoot like I was born back in the south. I got blues As my true companion Traveling down the road to freedom I can't choose who I am I'm a traveling man that's playing the blue Well, well, my oh my Hip-hop is taking over my mind Lord, what to do If your heart keeps beating on the rhythm I'm through well, well, my oh my Hip hop is taking over my mouth. The Lord, I can choose when the heart keeps beating on the rhythm of blues I've got to spit that blues. I howl like a fool. Drink muddy waters with the urban blues coming from that car. Came down at the crossroad like Robert and backed him. Tune that guitar. Yeah, I'm far from being quite well. Though I'm not travel with the blues like before. I found a way to feel with my spell That mean devil can't stop me no more Well, well, my oh my Hip hop is taking over my mind Lord, what to do If your heart keeps beating on the rhythm of blues Well, well, my oh my Hip hop is taking over my mind Oh, Lord, I can choose Cause my heart keeps beating on the rhythm of blues Yeah If your heart keeps beating on the rhythm of blues yeah. Well, well, my oh my Hip-hop is sticking over my mind Oh, Lord, I can't choose Cause my heart keeps beating on the rhythm of blues yeah. When I feel down I've got to spit that blue I can't help back Baby, when I spit that blue When I feel down get spit spit Ja Meer van dat lekker heel fijn je? Ik, ik, ik zit alleen ik speel zelf toetsen. ik heb helemaal zin om met een orgeltje of zo hier uh, erin te komen Op Ja dat blazers, zijn ook een kan goed ook bijpassen hoor Ja lekker. ja, ja. <laughs> Ja, heb je, heb je dat erbij? Of is dit, is dit ook de band waarmee je op het podium staat? Nee, dit is wel de volledige... Ja, ja de vaste bezetting, de harde kern ja. heb je hier eigenlijk. Ja, het klinkt hartstikke goed, door daar niet van. Maar <laughs> uh, als je nog een keertje een kick hebt binnenkort, dan... Uh... Je speelt... Uh... Ik, spe, ik speel een beetje hemmend. Uh... Echt waar? Ja, ja. Ah, dat ja, is nou... gaaf. Ja. ja, dat zou hier echt ja. uh, geweldig bij passen. Ja. Ik, ik ja. krijg er helemaal zin van... Uh... <laughs> Bij zo'n tune. Nee, dan van harte welkom. Nou, uh, ja. De orgel is altijd van harte welkom, toch? Ja, ja. ja misschien, misschien moeten we eens kijken. Waar, waar, uh, waar resideren jullie? De Haag, geloof ik, hè? Uh, we repeteren uh, vooral in de studio van de percussionist uh, de, in Rotterdam. In Rotterdam, oh, ja. ja. Ligt maar roots, maar dat is een beetje ver weg. Ik woon nu in Ede. Oh, oké. Ja, oh, okay. ja dat is wel een stukje reizen. Ja. Goed. Het is ook wel aangenaam. Ik, ja, ik, ik moet zeggen, dat vind ik wel het hoogtepunt. Het is echt die, die blend... Nou, dan gaan we straks oh, oh, gewoon nog een lekker Lekker, ja, doet nog zo. Een een rip, rep, uh, ja, ja, doen. Absoluut. Lekker. Goed, dat is Fabian. Straks om uh, wat is het? Uh, kwart voor vijf of zo uh, horen we ze nog een keer. En uh, u kunt nog steeds die EP winnen: EO.nl, Naamadres, telefoonnummer, motivatie, doen hè. Vijf liedjes van Fabian, zomaar gratis in de CD-speler. Moet u doen. Hartstikke goed. Wij, spreken, wij praten verder in uh, dit nacht over spiritualiteit. En uh, dat doen we met Bertilde van der Zwaag. Zij is uh, deze twee uur mijn studiogast en aan de telefoon is Lisette het hoofd. En wij hebben ook reacties. En die gaan we dus even bijhalen, dames. Oké? Okay? Ja. Mooi. Evelien bijvoorbeeld. Hallo Evelien. Hallo. Zeg, uh, uh, jij uh, hebt ook ervaringen met spiritu spiritualiteit, of niet? Ja ben ik nou in de uitzending? Ja, ja je, je bent er helemaal in. Ja, ja. ja. Ik wil graag oh, weten okay. wat jouw ervaring ja, is. Ja, ik ben een... En ja, dan wist ik niet. Nee, ik ben katholiek opgevoed. Uh -huh. En dan krijg je allerlei gebedjes, de weefschuwetjes, onze vaders, uh, roze bidden. Uh -huh. En daar werd ik wel rustig van. Ja. Maar ik uh, kon dat niet uh, zien in combinatie met, met spiritualiteit. En nou dat oh. ik dus ouder ben, uh, ja. Ik ben op zoek gegaan naar het zin van het leven. Ik, oh. ik ben achter Zimbabwe aangelopen. Ik ben naar India gegaan. Okay. En uh, daar ben ik alleen maar geschrokken van... het goud en het zilver en de gouden koeien. En, en dat was eigenlijk helemaal <lacht> Alle bleem, niet wat ik zo. Nee, nee, En uh, uiteindelijk, als ik zelf nu weer uh, zo snel vanavond warrig ben in mijn hoofd... dan komen toch weer die... die, die uh, kindergebedjes, die weesgegroetjes, die onze vaders... Maar waarom zie je dat niet als spiritualiteit? Ja, ik, ja, ik zie dat als een, uh, een mantra, als een vervanging voor om rustig te worden. En hmm. inderdaad was mijn vraag, is dit nou spiritualiteit? Dat was mijn vraag eigenlijk. Nou, die uh, vraag, die speel ik even door naar Bertilde. Dat is uh, gebeden, is spiritualiteit uh, tot onze ja. vader. Wees gegroetjes, dat heeft inderdaad iets mantra -achtigs. En dat kan je heel rustig maken. En bovendien, als u daar uh, ook heel vertrouwd mee bent, uh, mee opgegroeid... en als dat een goed gevoel geeft, dan is dat helemaal uh, nou, iets wat een hele sterke werking heeft. Dat je ja. vroege jaren, als je daar uh, weer bij terug kunt komen... en het geeft je een stukje geluk en rust, ja. dan hebt u iets heel moois in uw leven. En, en dat uh, kun je noemen onder spiritualiteit. Jazeker. Ja. Hm. Nou, bij ja. deze beantwoord, Evelien. Je bent een spiritueel ja, mens. Ja. Je bent ja. goed, goed bezig, zou ik zeggen. Ja, zo ja, ja. voel ik dat ook Ja, lisette. Nou, ik denk, uh, ik denk het ook. Ik ben het helemaal mee eens. Maar ik, denk, ik kwam net in dat essay van uh, Arie Boomsma tegen. Ik realiseerde me dat ik deel uitmaakte van iets veel groters. Iets dat mm -hmm. altijd in beweging is, dat nooit stilstaat of ophoudt te bestaan. Dat vond ik zo'n mooie kernzin van uh, spiritualiteit. Dat je weet dat je deel bent van iets veel groters. Dat er namelijk ook nog een geestelijke wereld is. En zodra je begint te bidden tot iets wat het dan ook is... Hè, God en zijn heerscharen... Uh, dan weet je dat, dat je deel bent oh. van iets veel groters. Iets ja. dat voortdurend in beweging is. En nooit. En dat, en dat troost. Uh, nou, dat is ja. spiritualiteit volgens mij. Ja, ja. Dat is ook ja, het troost mij... Ja, Evelien? Uh, het troost mij in die zin dat het uh, rust geeft. Ja. Maar ik, ik uh, zie het niet, niet echt verbonden aan, aan een godsbeeld. Het is meer een, een, van thuis uitgekregen van... Uh, ja, zo hetzelfde als je gaat bichten. Dan krijg je drie wezengroetjes En een oh. onze vader en, en van die dingen. Ja, maar ja. toch ben ik dat blijven doen. Ja mooi. Nou ja. Ik zou zeggen als dat, als dat, dat, dat werkt. Als dat je helpt. Blijf het vooral doen dan. Ja. En, en misschien, misschien dagen, is het wees. iets Evelien voor je om over na te denken. Van nou ja. Wat zeg ik eigenlijk in dat wezengroetje en, en tot wie richt ik me En welke werkelijkheid gaat dat achter schuil. Misschien dat dat je, je nog wel verder helpt om te groeien spiritueel. Ik ja. zal het proberen. Ja, lijkt me een heel mooi uitgangspunt. Dankjewel, Evelien. Ja, ja, Oké, okay, bedankt hoor. Ja, Ik vind het trouwens ook gelijk een heel mooi bruggetje... naar de vragen die wil ik met jullie bespreken, Bertilde, Wat Lisette. Hoe, hoe zit dat met die relatie tussen spiritualiteit en religie? Begin ik even bij jou, uh, Lisette, want jij bent zelf nou ja, spiritueel. Maar welke rol speelt religie bijvoorbeeld eigenlijk in jouw spiritualiteit? Ja, een hele grote rol. Eerlijk ja. gezegd uh, zie ik dat verschil niet zo goed... Uh, ja, ik, ik snap wel wat het verschil is. Het verschil is eigenlijk, uh, religie is iets georganiseerd en spiritualiteit dat doe je zelf. Hè? Heel simpel samengevat. Mm -hmm. Maar voor mij is er, uh, gaat dat naadloos in elkaar over. Want ben jij bijvoorbeeld lid van een kerk? Uh, ja, officieel ben ik katholiek. Ben oh. ik, in 1999 ben ik katholiek geworden. Oh. Uh, maar ik ga nooit. Uh, <lacht> maar uh, ja, dat heb ik toen gedaan omdat ik erbij wilde horen. Ik wou altijd overal bij horen wat ik overigens nu op mijn zestigste ook... Uh... Een heel spiritueel verlangen vind <laughs> ja, ja, Maar goed, nou, dus was, uh, ja. als kind had ik het gevoel dat ik er niet bij hoorde, weet je wel? Dat is wel een van zo'n mm. zo basistrauma van, van. wat ja. heel veel mensen hebben. Ik hoorde ja. er niet bij. Ja. En ik wilde altijd overal bij horen, dus ik bij elke club horen. En als ik er eenmaal in was, dan dacht ik, ach ja, zo leuk is die ook weer niet. Nou, in, in, <laughs> uh, op een gegeven moment had ik een vriend. en die was praktiserend katholiek. en die had twee hele fijne kerken in Delft. Mm -hmm. En dan ging ik mee en het, daar genoot ik van. De, bij de een was zo'n geweldige leuke pastoor die echt hele mooie preken hield en breekjes. En uh, bij de ander was zo'n prachtig koor met allemaal Huub Oosterhuis liedjes, weet je wel, dat je zo ja. heerlijk uh, kon meezingen. Dus ik wou daarbij horen. Ik vond het heel erg dat ze dan allemaal de, ter communie gingen en dat ik niet mee mocht doen. Mm -hmm. Dus toen ben ik katholiek geworden ja. en daar ben ik nog steeds heel tevreden ja, over. Want ja, toch, overal ja. in elke kerk ter wereld mag ik meedoen als ja. ik daar... Prettig idee, maar Lisette, is voor jou, je zei, ik zie het verschil niet zo goed, maar is um, religie, dus daar waar religie is, bijvoorbeeld een Kerk, is daar altijd ook spiritualiteit dan? volgens jou? Nou, dat zou nog wel eens tegen kunnen vallen. Ja. Dat is uh, Het dat is natuurlijk ook een religie die helemaal dicht getimmerd zit, waar geen mysterie meer in zit en ook geen ruimte voor persoonlijke belevenis. is. Want dan kom ik bij het verhaal van Bertilde. Ik weet niet, heb je dat meegekregen als je toen al wakker liet zetten? Ze vertelde namelijk dat ze is opgegroeid. Uh, in een heel zwaargelovig milieu met veel wetten en regeltjes. Uh, Bertilde, hoe heb je dat ervaren als een spirituele omgeving? Uh, niet uh, dat het me zozeer aangereikt werd. Maar volgens mij zat dat wel in mezelf. Want uh, ik zat heel graag altijd toch wel in de kerk. Terwijl ik er helemaal niets van begreep. Ik, uh, ja, de kinderen werden vroeger niet aangesproken. Dus je zat heel gehoorzaam in de kerkbank een uur. En toch heb ik het altijd goed gehad, omdat ik daar zelf toch um, ja, gelukkig was. Die ruimte zo, en toch het voel uh, bij God te zijn, in iets heiligs te zijn. Uh, ja. Dus ik um, denk niet dat ik spiritueel zoveel aangereikt gekregen heb... maar dat ik daar zelf toch wel uh, gevoel voor had... dat ja. er iets, uh, iets was wat ik niet zag, maar wat, wat me wel troostte en... Uh, ja, geborgenheid gaf. Dat zat in jou zelf. En, en, dus ben je daarna gaan toch. zoeken en is dat ook op je afgekomen? Ja, of het, het zit zeggen? ook gewoon misschien in de ruimte. Uh, maar mijn, in mijn vraag was eigenlijk... De, de, de omgeving waar je opgroeide, dus die kerk... Ja. je zou zeggen, een kerk... in eerste instantie lijkt, lijkt het voor dan liggen dat een kerk spiritueel is... maar dat ja. is niet per se zo, heb ik dat het idee. Dat hoeft niet per se te zijn. Nee, zoals Lisette ook zegt... het kan soms helemaal dichtgetimmerd zijn met waarheden... Ja. en dan is er heel weinig ruimte voor mensen om zelf... Hun eigen weg te zoeken en hun eigen spiritualiteit te vinden. Want dat is van belang bij spiritualiteit: ja, ruimte om ja. je eigen. En dat er geen oordeel is over mensen die zoekende zijn. en die soms wat andere keuzes gaan maken en andere wegen gaan. Maar dat er openheid en ruimte is voor mensen om hun eigen weg te zoeken. Het woord spiritualiteit is natuurlijk ontleend aan spirit. Ja. De heilige geest heeft daarmee ja. te maken. Ruimte voor ja. de heilige geest. Ja. Voor, voor interactie tussen maar zeggen het goddelijke en, die, en, en, en de, de individuele, individuele mens. Ja. Ja. Ja. De geestelijke wereld. Hè? Ja, en dat Daarom, is... Ik noem dat heel graag. God en zijn heerscharen. Ja. Uh, want wie weet nou waar die geestelijke wereld uit bestaat? Ja, ik weet ja. het niet, maar je voelt van alles soms... Heb je uh, een ervaring, dan denk je, het lijkt wel of er een engel is geweest hier in de kamer. Ja. En dat heb ik wel eens gehad. Het was een heel indringende ervaring. En dan denk ik, uh, nou, de, een engel, dat stond niet iemand met uh, vleugels en een lange witte jurk, zeker ja. niet. Maar het is wel een mooi beeld. Het is een, uh, je zou het misschien een mythisch, mythologisch beeld kunnen noemen, ja. waarmee je kan uitdrukken. dit had dit soort effect had deze ervaring op mij en het was zeker iets dat voorbij de materiële werkelijkheid ging. Ja, ja. ja. Dus ik zie alles heel erg als mythologie. Ik ben mythosover. Ja, dat Myth zag ik ja op je ja. op je Twitter account. Mythosoof. Ja. Leg eens uit wat is dat even kort. Ja, nou, mythosoof is uh, iemand die zegt uh, die oude mythen en spookjes dat zijn geen verhalen over uh, dingen die nooit bestaan hebben. Dat zijn verhalen over uh, zaken die gebeuren binnenin ons. Die zeer reëel zijn hier dus eigenlijk. Ze zijn heel reëel, maar ja. de mensen hebben daar beelden voor ja. gevonden. En um, om uit te drukken wat ze van binnen gevoeld hebben. Dus um, ik zie heel veel uh, religieuze verhalen ook als mythisch. Of, ja, waarmee gezegd wil zijn dat ze waar zijn. Uh, hier ja. en nu. En ja. eerlijk gezegd uh, zit dat in heel veel religie ook. Want je weet zelf waarschijnlijk ook wel dat er gezegd wordt. Gogota moet hier en nu plaatsvinden. Mm -hmm, ja, Elke keer ja. opnieuw plaatsvinden, anders is Jezus voor niks gestorven. Ja, ja. Dus het is iets wat uh, niet wat gebeurt. ooit toen ja. en daar gebeurd is. Maar het moet altijd weer gebeuren. Dan ja. is het een... een um, dan noem ik dat mythosofie. Dat is uh, iets... Uh, oh ja, daar zit een waarheid in, die ook nu nog voor mij geldt. Hey, maar om nog even terug te komen op die kerk en die instituten, die religie. Heb jij, ik ben zelf lid van een kerk. Ik heb het idee dat die kerk wel aan, bij zijn, aan het bijleren zijn op het gebied van spiritualiteit. Dat er meer ruimte en openheid komt voor spiritualiteit. Ja. Zie, nou, zie je dat nou ook? Zeker onder de kerkgangers. Dus ja. Ik weet niet of de, of de leiding van de kerk overal... en altijd. Ja, we hebben nou wel een ontzettend goede pauze. Maar ja, ik weet het ook niet. Ook spirituele man volgens mij. Ik denk dat een een instituut is dat traag... Manoeuvreert, maar dat er in de kerkbanken mensen zitten die heel erg uh, bezig zijn met spiritualiteit. Ja. Dat heeft Jan Oegema toen ook ontdekt. Hè. Die had toen die prachtige verhalen geschreven over solo religie, solo spiritualiteit. Hij zei, ja, ik zit dan maar alleen onder de lamp boeken te lezen en daar beleef ik van alles. En toen kreeg hij heel erg veel uh, reacties ja. van mensen uh, die zeiden, die schreven hem, ik ben lid van een kerk, maar ik heb... Ik voel helemaal met jou mee. Ja. Ik zit daar in die kerkbank, maar ik heb eigenlijk ook dit soort gevoelens. En het gaat allemaal over mystiek, over zelf beleven dat er meer is tussen hemel en aarde. Mooi. Lisette, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw bijdrage in, uh, in dit verhaal. Fijn. Ja, ja, ik, vond, ik vond het leuk dat je er ook even bij kwam en, ja. en uh, dat je jouw duit in het zakje deed. Uh, nou, nog één laatste vraag dan. De maand van de spiritualiteit waar we nu in leven, is dat een goed idee? Vind je dat meer mensen zich met spiritualiteit bezig moeten gaan houden? Want zo'n maand vraagt natuurlijk ook als aandacht voor iets. Ja, maar je kan het niet aan iemand opdringen, natuurlijk. Nee, want, uh, nee, want dan, uh, dan gaan de mensen zo antwoorden, zoals die meneer op straat. Moet, Wat moet, dat, moet dat bij dat, spiritualiteit? Niks. Moet, moet dat, ja, ja, precies. <lacht> ja, dit was een hele mooie ja. uh, illustratie daarvan. Maar moet moeten zoek toch naar spiritualiteit uit mensen zelf komen. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel echt heel ja. erg belangrijk. Maar je kan het ze aanreiken. Ja. En uh, ja. soms dan lees je Precies. een boek... en ineens word je gegrepen... en dan uh, gaat iets ja. open in Ofzo, je. Of zo, Jan Oegema schrijft iets... en een ander herkent het en voelt ja. zich begrepen. Ja. Dus goed dat die maand er is. Ja, vind ik wel. Ik Mooi. vind het leuk. Ja. Goed zo. Lisette, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Blijf nog even luisteren. Ja. Zou ik zeggen? Ja. En daarna mag je weer in je duisternis uh, terugzakken. Ja, precies. Dankjewel. Oké, door. Lies uit het hoofd was dat. Ja, Schrijfste over spirituele zaken en uh, nog zoveel dingen meer. En uh, liedjeschrijver ook, Fabian. Ja, Dat Toch best een aardig liedje, toch? Nou ja, inderdaad. Mooie ja, tekst. Ja. Dat, en uh, ja, duidelijk, duidelijk verhaal zat er ook in. Eenduidige boodschappen op allerlei manieren. Ja, dat is sterk. Goed gedaan. Goed, um, we hebben nog een paar luisteraars, maar die gaan we zo meteen doen. Ik, nee, die gaan we eerst doen. Ik ga zo meteen naar jou toe. Ja. Vind ik leuker. Um, uh, omdat we dan misschien hopelijk ook een winnaar in de uitzending kunnen halen. Uh, Fabian, dat weet u, heeft een EP, vijf liedjes. Uh, we hebben hem al een paar keer gehoord, we gaan zo meteen nog één keer horen. Wilt u de EP winnen, mailt u ons dan op nachtapenstaart.eo.nl. En naam, adres, telefoonnummer en uh, motivatie. En dan, uh, dan maakt u kans op die EP. Uh, spiritualiteit. Sebastiaan heeft er ook over gebeld. Sebastiaan, goeienacht. Uh, ja, goedemorgen. Hoi. Ja, goedemorgen. Is het eigenlijk al wel hè. We gaan al richting de nieuwe dag. Dinsdag de 14e. Wat is jouw uh, spirituele ervaring? Ja, ik heb in, in 2006, uh, een week voordat ik uh, uh, ging trouwen, had ik, uh, waren we bij een. Uh, um, ja, een, een bijeenkomst, een, een lofprijzing, bij jeugd met een opdracht. En daarna houden ze dan, na die lofprijzing wilden ze dan... In, in de Red Light District wilden ze het, uh, ja, het evangelie gaan uh, doorgeven. En ja, die dag heeft eigenlijk mijn, mijn hele leven veranderd. Ja, hey, en, en uh, lofprijzing, voor de uh, goede orde, dat is zingen, hè? In christelijke kringen, en uh, jeugd met de opdracht. Ja, zi en, en, zingen, zingen en bidden. Ja, ja. een christelijke jeugdorganisatie in Amsterdam, geloof ik, hè? Ja, ja, dat uh, grote gebouw dat je tegenover het station ziet met uh, God Loves You staat er geloof ik op. Dat is, uh, dat is hun dat uh, is 2000, 2006 was het, dus ik weet niet meer precies hoe het gebouw eruit ziet. Ja, dat, uh, veel mensen die in Amsterdam komen, die, die zien dat wel op die, dat gebouw staan. Je, ik geloof ja. in Jezus roept u en God houdt van u. Of God Loves You of zo, in het Engels en het Nederlands. Goed, dat is de, de, daar had jij dus die ervaring. Ja. En wat deed dat met jou? Ja... Iedereen zei dat er wel een iets. iets uh, ja, dat, dat de Heilige Geest heel sterk aanwezig was. En ik merkte zelf ook wel dat er een hele sterke lofprijsing was. Ja. Maar ik had toen diezelfde dag, dat was op de zaterdag. Op diezelfde dag had ik een, uh, ja, een vrijgezellenfeest. Omdat ik een week later zou gaan, uh, zou gaan trouwen. Dus ik had dat s ochtends. En daarna zijn wij dus uh, ja, uh, gezamenlijk wat uh, uh, uh, gaan tennissen. En, uh, biertje drinken. Mm -hmm. Maar uh, ik, ik merkte dat ik van die losprijzing... dat ik niet alleen uh, wegging. Dus dat, uh, ja, dat, uh, de ene omschrijft het als wedergeboorte... de andere omschrijft het als de Heilige Geest. Maar uh, ik merkte gewoon dat die dag dat ik niet alleen wegging. En het interessante is dat problemen die ik voorheen had... Ja. Uh, echt waar ik zwaar mee uh, te kampen had... Uh, of dat nu met uh, pornografie, met alcohol, elke dag drinken en ook met, met veel op de beurs uh, <kwijnt> bezig zijn... dat ik sinds die dag uh, die drie uh, problemen niet meer, uh, uh, niet meer had. Dus dat ik daarvan okay. verlost was. En dat was voor of, mij wel ja, een, een, een dag van verandering. Dus eigenlijk uh, een thema van deze maand, is dus lichter leven. Nou, als ik dit hoor, is dat zeker lichter leven voor jou. En bij jou is dat dus gebeurd, dat werd je aangereikt tijdens het zingen voor God. Ja, het, was, dat. het was een aanbiddingsdienst yeah. Het was yeah. eigenlijk een soort aanbiddingsdienst En um, ik wil dat niet toeschrijven naar jeugd met een opdracht, maar ik wil dat wel naar God uh, uh. Uh, toeschrijven. Dat, uh, maar als, als het uh, gaat om wat, wat, wat kun je doen hè, om, om lichter te leven, om een spirituele ervaring te hebben, dan zou een tip kunnen zijn. Mediteren, hebben we gehad. Uh, bidden. Uh, maar het zou ook kunnen zijn, uh, ga naar zo'n aanbiddingsdienst Ga uh, zingen voor God. Nou, ik denk dat dat met die aanbiddingsdienst weinig te maken had. Want oh, okay. um, Romeinen 9 zegt zelf ook... de eeuwige God is barmhartig over wie hij barmhartig is... en genadig over wie hij genadig is. Ja, dus, dus iedereen het, kan wel naar een uh, aanbiddingsdienst gaan... maar dat betekent niet per se dat er wat hoeft te veranderen. Nee, wil je eigenlijk zeggen dat zo'n ervaring je gegeven moet worden? Dat dat niet iets is wat je kunt opzoeken? Ja... Ja, excuseer, ik herhaal mij. De eeuwige bepaalt wat er gebeurt, hè, dat bepaalt God. Mm. Dus okay. we kunnen nog op zoek gaan. En de enige gaat op, op zoek en hij vindt... Um, er staat natuurlijk geschreven zoekt en hij zult vinden. En ik ja, ben er ook van overtuigd dat iedereen die oprecht gaat zoeken... die oprecht zoekt, dat hij ook zal vinden. Maar ja, nee. wat is oprecht? Mm, Oké, okay, nou ja. ja. Mm, mm. Nou, goed. Zullen we dat oordeel dan maar aan... Uh, hoe zei je dat? De, de nou, de, aan de evige oog overlaten. Aan de oog overlaten, ja. ja. Oké, okay, goed. Sebastian, dankjewel voor jouw verhaal. Vlak voor je trouwen kreeg je dus een spirituele ervaring... en uh, die heeft je leven veranderd. Zou je vrouw ook blij mee zijn trouwens, of niet? Uh, bij tijd en wijde wel, bij tijd en wijde wat minder. Oh, oké. Okay. Ja, dat kan. Goed, hey, <laughs> dankjewel voor nu. Oké, okay, hoi. Oké, okay. luisteraar Christian, die wil nog graag weten... wat spiritualiteit met geloof te maken heeft. Nou, ik denk dat we daar zijn spiritualiteit en religie. Ik vermoed dat hij dat bedoelt, Bertilde. Wat spiritualiteit met geloof te maken heeft. Ja, geloof ja. is spiritualiteit. Ja, geloof is... Zoals uh, Sebastian net zei, ja, bij zo'n um, ervaring van een lofprijzing... dan maak je toch in ieder geval ruimte voor de geest. Je stopt even met de andere dingen. Je stelt je open. En uh, je maakt ruimte, je bent even stil... En uh, je kunt ook, zoals Sebastian zegt, zonder uh, ervaring niet afdwingen of oproepen. Maar je kunt je wel openstellen voor goed. Ja, ja. En dan is de kans wel groter dat je iets van God kunt waarnemen of ontvangen... dan wanneer je druk bezig bent in je gewone leven. Ja, Dus door in die meditatieve uh, houding te komen. De ja, ontvangende door gebed, houding. door naar een kerkdienst te gaan of door... Uh, ja, tot rust te komen thuis of in de natuur of op de fiets. Gewoon ja. heel bewust je open te stellen. Kun jij je trouwens voorstellen? Het, het, het lijkt namelijk zo'n totaal andere omgeving. Maar dat het de een helpt om inderdaad helemaal stil te worden. En ja. helemaal stripped van alle. Uh, uh, ja. En dat een ander juist zegt, ik ga naar zo'n uh, aanbiddingsdienst met, met ja. luide gitaar. En daar ja. juist uh, Eigenlijk voel is ik dat God. hetzelfde. oh ja? Ook omdat je je uh, ook tijdens zo'n uh, lofprijzing met muziek... ook stil, uh, innerlijk stil kunt maken. Oké, okay, innerlijke stilte, daar om, gaat het gaat niet om uh, dat het lawaai weg moet zijn... maar dat je gewoon innerlijk ruimte kunt maken. Dat je even je ja. plannen losmaakt en je drukke bezigheden... maar dat je ruimte maakt voor... Uh, ja. Voor een andere werkelijkheid. Zeg, en zijn het dan, uh, dat vraag ik me ook nog wel. Vessa, het is leuk dat je dan op een bepaald moment een ervaring hebt. Ja. Nou, in jouw geval heb je een hele bijzondere ervaring gehad, die duidelijk levensveranderend uh, ja. was. Sebastiaan uh, vertelt er ook over. Ja. Maar um, uh, uh, is, is zo'n fijn meditatiemoment, uh, heeft, heeft dat echt effect? Of, of is dat vaak ook alleen maar een fijn gevoel op dat moment? Hoe? Ervaar je dat? Een echte religieuze ervaring... die verandert toch wel je leven. Omdat je ja, iets van God hebt ervaren. En... Maar niet elke keer dat je mediteert... heb je zo'n ervaring nee, natuurlijk. Nee, gewoon, je kunt gewoon mediteren... en ja. daar rustig van worden. Of... Uh... Ja, dat je anders in je dag komt te staan. Als ja. ik ochtends met meditatie begin... dan begin ik gewoon rustig aan mijn dag. En als ik meditatie oversla... dan zit ik meteen in de derde versnelling. Meteen van dit en dat wil ik allemaal doen. En als ja. je rustig begint, beleef je toch je hele dag anders. En Heb je daar de tijd voor, smorgens? Um, dat vind als, ik altijd zo lastig, namelijk. Ja, als ik uh, vrij ben, neem ik daar de tijd voor. Als ja. ik naar mijn werk moet, moet ik vroeg op de fiets. Maar dan uh, kan ik op de fiets gewoon heel rustig uh, oh ja. daarmee bezig zijn. Go ja. Gewoon alles goed waar te nemen... Niet uh, te haasten, niet alleen maar bezig zijn uh, aan te komen op de bestemming... maar gewoon tijdens het fietsen ook uh, er zijn en echt bewust ja. te fietsen. Ja. En dat is ook een vorm van meditatie. Ja, ik denk dat, dat altijd altijd in de auto naar Radio 1 te luisteren... in de, in de trein ja. de kant. en ja. dat, dat, dat helpt natuurlijk ook nee, niet. Nee, dat denk ik is, lijkt me iets lastiger omdat je dan ja. nog veel mensen om je heen hebt... en heel alert moet zijn. Maar ja, ja. ik fiets mooi langs een riviertje, de Dommel... en ja, dat fietst gewoon heerlijk. Nou, goede tip. Misschien ja. dat, ik daar, uh, dat ik daar toch eens. Uh, ja. hmm. We beginnen tegenwoordig iets later uh, bij de ja, EO. omdat okay. ons programma nu s'avonds is. Dus dan heb ik misschien morgens iets meer tijd. Ja. Misschien, misschien toch nog weer eens proberen. Het vraagt ook, ook zelfdiscipline. Ja, ik dat ja, vraagt heel veel discipline, ja, ja, ja. maar het levert je ook heel veel op, okay, waardoor dat die discipline ook uh, inderdaad niet ook zo lastig is. Hardlopen kun je ook doen. Hartlo ja, ik fiets. Okay. Maar in dit seizoen niet zo. Dus ik, uh, oh. Ja. Oh. ik moet weer een beetje mooi weer worden. Dan helpt dat ook. Maar hardlopen heeft misschien meer dat effect. Hè? Dat, dat, ja, uh, ook zeggen dat zeggen ze. ritme ja. van... de ja. wil lekker in de natuur zijn maar als je, je er buiten loopt. Ja. Nou, misschien, dan, nou, misschien moet dat dan ook. Ja. Het zou wel bij me passen. Ja. Ook dat kan helpen dus bij uh, spiritueel uh, uh, leven. Bij lichter leven enzovoorts. We gaan alweer richting het einde van dit uur, Bertil. De tijd vliegt om en we ja. moeten nog naar Fabian. Fabian, je hebt hem, uh, enkele reacties binnen voor jullie EP. Heb je een keuze kunnen maken? Dat gaan we, we gaan hem nog niet vertellen, maar je mag oh. wel even doorgeven aan de producer. Ja. De, uh, dan, uh, de, maar je hebt een keuze kunnen maken? Ik, ja, het is moeilijk, maar ik heb wel een keuze kunnen maken. Oké, okay, goed. Zo. Nou, dan gaan we de winnaar bellen... en dan gaan we intussen luisteren naar jullie uh, laatste liedje. Uh, wat, uh, wat ga je tenslotte nog voor ons zingen... Uh, het volgende nummer heet uh, Jam in Away. Jam in Away. Kijk, ja. nou, dat voorspelt veel goed. Ik zou zeggen, doe dat vooral. Fabian, Jam in Away. Yes. Troubles. Nobody feels wrong Nobody here to lead it So we take it back Hong Kong Heat us up Yeah, forget about time The beat don't stop While I'm spitting my rhyme Well, yeah We keep on jamming all round We're jamming all day With a little on the side Pull back from the city To your studio My Got a head to low Shit on my mind But we're at seafront and at the front seat. You got this buddy of mine. Both spent a long time in this ring of life. No matter what the trouble, we're leaving it behind. We're leaving it behind, yeah. We're jamming, leaving troubles far behind. When we jamming, it's alright, yeah. Jamming While the world is turning round We are bound to sing a song all day We're jamming away Yeah we're jamming we're jamming Please don't worry about your seek the background Come together to create something different If you, you are a master instead of a surfer, Come on in your heart when you're jamming at seafront And let it all come out Clear your head while you're jumping, shot. shout No reason now to be lost in doubt When we're jamming, we're jamming away from the crowd I bring it in from the south Musica libre duet cuerpo y mente. Musica para todo lo gente, jugar hasta que este no presente. Gemming, leaving Travis Fabian. When we're gemming, it's alright, yeah We're gemming, while the road is turning round, we are bound to sing a song all day. Gemming away. Yeah, we're jamming, we're jamming We're jamming away Yeah, we're jamming, we're jamming en away, Fabian. Nou, ik ga het even uh, applaudisseren. Het klinkt een beetje lullig. Kijk, gelukkig. Weetil doet mee. Yeah. En uh, yeah. nou, de, de, de, jullie muziek is ook gewaardeerd. Want er is uh, gemeld door diverse mensen. En jullie hebben een keuze kunnen maken. Wie is de gelukkige winnaar? Ja, dat is een uh, mevrouw die... Uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Ze heeft een, uh, een zoon die heeft schizofrenie. Die zit al, die is al jaren opgenomen, maar sinds uh, anderhalf jaar, als ik het me goed herinner, want ik heb de mail net gelezen, heeft hij uh, gitaarles en uh, dat doet hem heel erg goed. En hij, uh, uh, hij zingt daarbij, hij schrijft, schrijft zelfs uh, liedjes. Dus dat vind ik wel heel erg gaaf. En ze zegt van, nou, hij kan uh, wat, wat extra. Uh, hoe zeg je dat? Motivatie gebruiken. En daar vindt ze dit cd heel erg geschikt voor. Dus die wil cool. ze graag uh, geven aan haar zoon. Mooi verhaal, ja. vind ik wel heel tof. Kom er maar in. Met wie heb ik het genoegen? Uh, met Annelies. Annelies. Hoe weet je verder Annelies? was hem? En je komt uit? Wageningen. Uit Wageningen. Kijk. Bijna, bijna thuis voor mij. Oh ja? Wat, ja, wat een, wat een mooi verhaal Annelies. Ja, ja. En hij heeft af en toe gegooid. Hij heeft bij veel dingen waar hij het pijltje bij En uh, vandaar dat het zo mooi is dat hij dit al zo lang volhoudt. Ja. Maar het lijkt een beetje in te gaan zakken. Dus het komt wel uh, uh, erg goed uit dat hij uh, ja. een beetje stimulans krijgt. Zit, en, zit en, hij mee te luisteren of ligt hij lekker nee, op een hoog? Nee, door? nee, nee. Hij is opgenomen. in. Uh, Ach. Pand, nee, hij luistert niet aan de radio, denk ik. Eh... Hmm. Uh, hij zit in een uh, paviljoen in Wolfheven. Oké, okay, want da daar zit hij uh, sowieso op, permanent. Of, ja, ja, Dat gaat ja, ja. wel niet meer veranderen. Nee. Ah, oké. Okay, ja, ja. Zeg maar, hartstikke goed, zeg. De, de. Nou, die EP die komt dan naar jullie toe. Ik vind het ook heel erg fijn. Ik. Uh, zeker het laatste nummer, dat, dat, dat past toch een klein beetje. Past toch wel. Nou, een klein beetje. Past behoorlijk bij wat hij. Maar het is verfijnder dan wat hij zelf doet. Oké, okay, ja, oh, gaaf. Had, had ook iets, iets, iets van reggae, vond ik. Uh, Okay, ja, die, ja, die, die spirituele feel ja. van reggae zat ja, ja, ja, erbij ja, okay. ja. Dus het sluit toch weer weer uh, ja. aan ja. het programma. <laughs> mooi. Ja, nee, ja mooi, mooi verhaal. En uh, inderdaad uh, goed om te horen dat hij uh, ja, daar al uh, zo lang mee bezig is. Ja, dat, ja, het, uh, ja dat, dat is, is heel belangrijk voor, voor mensen die deze ziekte. hebben. Ja, ik denk Wat dat muziek echt een krachtig geneesmiddel is ook. Ja. Gaaf, dat doet goed. Annelies, heel veel plezier met die EP. Ik vind het ook gaaf. Neem een been naar Wolf Hees en maak je zo blij. Ja, Hartstikke. kan ik heel graag doen. Dankjewel voor het luisteren en... erg uh... bedankt. Yes, graag gedaan. Jo. goed. dag Annelies. Dag. Nou, dat was Annelies. Helemaal gelukkig met een EP'tje van Fabian. Ik, uh, ja, we zijn aan het einde gekomen van, uh, van dit uur. En van het thema uh, Twee Uur, Dubbel Uur, over spiritualiteit. En uh, ik wil mijn gasten bedanken. Fabian, in de eerste instantie jullie. Hartstikke fijn dat jullie waren. Leuke muziek gemaakt. Lekker. Ja, fijn, dank je. Sfeervol. Ook bedankt dat we hier mochten zijn. Was, ja, uh, super. Ja, ja, erg gezellig. Goed dat we jullie hier hadden. Uh, ik wil ook Bertilde bedanken. Jij was uh, twee uur lang mijn uh, uh, gast en... Boeiende verhalen, mooi hoe je met de ook omging. En uh, fijn dat je hier was. Dat je tijd kon maken, zo midden in de nacht om hier naartoe te komen. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Het ja, is hebt een hele overigens... bijzondere ervaring voor mij om hier te zijn. Ik wil nog even noemen dat jij een boek hebt geschreven... over jouw Christus ervaring en ja. die van anderen. Hoe heet het boek? Als Christus verschijnt. En het is uitgegeven bij? Uitgeverij Kok. Maar het is niet meer in de boekhandel te zijn. Het is uitverkocht, maar via mijn website... is dat eventueel nog te bestellen. Bertilde van der Zwaag.nl. Ja, want ik heb nog wel wat thuis liggen. Goed zo. Ik wil ook Lisette het hoofd bedanken. Zij was dit uur aan de telefoon ook bij ons... Uh, ook zij heeft de website lisethethoofd.nl. En daar vind je alles. Uh, en tenslotte wil ik u natuurlijk bedanken als luisteraar. Hartstikke uh, goed dat u ook weer betrokken was bij dit programma. En met uw verhalen kwam en heeft geluisterd. En uh, ik zou zeggen, blijven we er nog even bij, want we gaan het komende uur nog mooie dingen doen. Iets minder uh, interactief, maar desalniettemin. We gaan uh, onder andere bijvoorbeeld uh, een half uur lang over Israël praten met mensen die daar wonen en werken. Nederlanders: Benjamin Philip in Jeruzalem en uh, Peter het Lam, die woont en werkt op de Westbank. En we vragen ons af hoe daar het nieuws over Sharon en over de boycott en zo uh, leeft. En nog veel meer mooie dingen het komende uur. Dit is de nacht na het nieuws van vijf uur.